9 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Barcelona aangepast naar Oranje. Dat wil zeggen dat vakantiereizen naar die stad dringend afgeraden worden. Het aantal besmettingen in de regio is de laatste tijd fors gestegen. Nederlanders die al in Barcelona of directe omgeving zijn, moeten zich afvragen of ze niet eerder willen terugkeren naar Nederland, zegt het ministerie. Bij terugkeer krijgen ze het dringende advies om twee weken in zelfisolatie te gaan piloten van KLM willen dat hun bedrijf opnieuw gaat onderhandelen met de overheid over de voorwaarden voor het coronasteunpakket. Ze zijn het niet eens met de voorwaarden dat ze minstens 20% van hun salaris moeten inleveren. Volgens hen is dat in strijd met het internationaal arbeidsrecht. De piloten zijn ook mede-eigenaar van Air France KLM, want ze hebben samen een klein deel van de aandelen in handen.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 Het weer, vanuit het westen toenemende bewolking en kans op buien. Vannacht koelt het af tot 16 graden. Morgen schijnt af en toe de zon en valt vooral in het noorden een enkele bui. Maximum temperaturen tussen 19 en 23 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de snelweg in ons land.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 In the, in the morning, nothing for wrong, wrong, Nothing wrong, wrong, wrong, Drown wrong, wrong, wrong, wrong, wrong, wrong, wrong, wrong, the wrong, wrong, wrong. Round the wrong, wrong, young Someday we will thrive Not before we've seen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 I watch Eu te mostrar outro lugar melhor que o teu Me deixa ser Seu lar Que ele o Pior Céu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 ik heb, ik, heb veel, uh, ik heb veel met ze samengewerkt. Ja. Dus dat is heel erg heb, heb je ook wat van ze opgestoken? Vooral denk ik dan wel van Michel in die Van Michel, dit. Ja, ja. ja zeker. Um, vooral um, nou ja, sowieso tijdens die ene wedstrijd waar ik toen ook aan mee had gedaan. Jong hmm, hmm. um, Quiet Quiet. Toen was ja, hij een. Uh, dat, dat, dat, uh, dat was de naam waar ik naar zocht, ja. ja. ja. Uh, daar, daar heb ik super veel van hem opgestoken. Het is gewoon een hele eigenzinnige.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 denying we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 in the morning and I'm leaning out my bedroom window outside the house where no one's living there's a woman sitting looking up at the sky She's taking pictures of her Strangers in our breathing spacesuits Spinning round on a giant rock Floating in nothing has to watch it Cast its shadow into oblivion We waren er zelf ook nog half op te horen. Maar goed, dat was drie jaar geleden. In april 2017 had hij die opname gemaakt. We rijden even snel met het lijstje verder. Rowan and Part of Her hoor je nu. flashes through my head.